veel onduidelijk over de explosies in Iran. Op meerdere plekken in het land zouden ontploffingen zijn geweest... maar hoe die zijn ontstaan is nog altijd onbekend. Er wordt gesproken over een aanslag op een baas van de marine... maar Iran spreekt dat dan weer tegen. Ja, de situatie in het land is al langer gespannen. Amerikaanse president Trump dreigt met ingrijpen... onder meer omdat Iran hard optreedt tegen demonstranten daar.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 Een grote demonstratie dan in Den Haag. Honderden mensen voeren daar actie voor vrede in Syrië. Actievoerders vragen aandacht voor de situatie van de Koerden daar. Het Syrische regeringsleger gebruikt al een langere tijd veel geweld tegen hen. Vorige week waren er in ons land ook al meerdere protesten. En tennis nog, Elena Ribakina heeft voor het eerst ooit de Australian Open gewonnen. Dat is een van de belangrijkste toernooien ter wereld. De tennister uit Kazachstan won net de finale van Sabalenka. Ja, ze is erg blij. Ik ben heel Yeah, hopefully we can continue doing a great job. Thank you so much everyone. Thank you. Morgenochtend is de finale bij de mannen. Alcaraz speelt dan tegen Djokovic. Ik denk even te googlen hoeveel ze heeft gewonnen. Hoeveel geld. Het ja. gaat over serieuze bedragen, ja. 2,8 miljoen Australische dollars. Ja. Ik snap dat ze blij is. Ja, dat snap ik ook, ja. Het weer van Weerplaza, op de meeste plekken droog. 1 tot 9 graden. Morgen vooral grijs in het noorden, dan weer koud. In het zuiden, een graad of 8. Danny, dankjewel. je Graag gedaan. Hoeveel euro zou dat zijn? Wacht, ga ik ook gelijk even googlen. Even kijken 2,8 UAD to EUR. Oh nee, AUD is het. Kut, Wat? Australian dollar. Duurt lang. Ja joh, laat maar lekker. Oh, dan doet hij 1,64 miljoen. Wat geld. geld. verkeersinformatie. Zit jij mij nou op te jagen? Nee, ik nee, nee, ga door. Langs de vertraging op de A4, Den Haag, amsterdam tussen de Schiphol-Tunnel en de Nieuwmeer. Vijf kilometer een kwartier. En controles de A9 naar Haarlem, hek de 53,6... en de A35 naar NCD. 3 d hek de 85,9. De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. Zo. Stefan Belman een tijd weer ingehaald, met zometeen somber undress op 26. Maar eerst Zerwa Larsen, nee, niet haar re-entry, maar gewoon Midnight Sun op 27. 27. No Boy, turn it up a little louder Road's empty So you drive a little faster It's Ain't taking nothing time, But I'm feeling so high Show my tan lines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 en dressed op 26 in de top 40. Afgelopen maandag werd Domien 38 en jarig is trakteerd. Hey Kanjer, dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Ja, hij heeft voor heel veel Q-luisteraars een eigen versie van dit verjaardag... niet laten maken met Jeppe, Tina, Mo, Katja en een hele lijst. Hartstikke leuk. Uh, een iemand die had alleen niet ingestuurd dat ze jarig was. Tayla, dus die is overgeslagen. Gisteren 24 geworden, haar naam zat er niet bij. Dus als goedmakertje... Met z'n allen hey Tayla... Dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Klopt er niet. Wat gaat om het idee? 25. Hoe is een mail? is, it? What is it? I'm trying to read my mind I'm not her and she's not me want to see me, or going to take me, what is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 Geloof dat het kan. Ik kijk daar. De...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 Wat anders met mijn haar Ik heb wat langer naar de zon gekeken Net nog iets langer Vandaag was al beter dan het was Bente, Baby Steps, Sabrina stuurt een berichtje Bol, Die komt even binnen, zeg. Zoveel moeten, maar wat niet lukt, komt morgen wel Pf, Ja, het is een heel mooi liedje Bente hoogtevrees stijgt weer een plekje. 24 deze week in de... Wist je dat je Shakira nu in de bioscoop kan zien? Ze ziet er alleen net even wat anders uit. Als een gazelle, het dier, niet de fiets. En ze speelt dat dus in een nieuwe Zootopia-film. En die soundtrack daarvan die doet het heel erg lekker in de lijst. De snelste stijger van deze week is Zoo. 23. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed And we turning the floor into a zoo. Oeh, oeh. jungle life is sometimes a mad place. It's you and me. any you can find what do we do now Turn in a floor into a zoo, ooh, ooh. De enige echte De top 40. 22. Jalen, Aragon en Iron. Nee, geen AI was het ooit wel, maar is lang niet meer. Vorige week ging Jalen naar de bankzitters. Ik ben in de want ik ga naar uh, bankzitters. Ik keek ze uh, vanaf 2018 ongeveer. Ik heb ook al die video's gekeken en ben ik ze blijven volgen. Nu deze alleen maar. Meer leukere dingen. En uh, ja, toen ben ik het eindelijk heel lang aan mama gaan smeken. Mag je naar de bank zitten en toen heeft ze, uh, is ze uiteindelijk op de wachtlijst gaan staan. Ja, het is gelukt. Volgend jaar gaat ze trouwens weer mega fan van de grootste vriendengroep van Nederland. Vanavond hun laatste show in de Ziggo Dome En Jalen, ja, die kondigde hem vorige week zo goed aan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 Ik ben een in de ziggo, maar als ik noten verkeerd. Vroeger scorend vermogen, ben het eerste verleerd. Vraag hem om foto's, want de zusje is echt fan. Voor kids een idool en voor groepen ben ik best man. Veel daggo's in de scene, maar geen een als de mijne. In mijn oerhoes kan ik straks met Freddy gaan rijden. Investeer in SP, geef het niet aan bottles. Mijn stapel gek op stapels, als de burners op wortels. Mijn leven niet te vangen in storia. Ik ken Rockstar als Beckham en Victoria. Ik zeg eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee. Oh, zie mijn haar Elke dag naar voren gaan. Naar dit spektiertje kijken en alle dikzakken willen op mijn lijken. Die zo gek, want we pakken al die prijzen. Het regen nu zo hard dat we kopen zonder kijken. Zou Willy Wart al geld krijgen voor die lijn? Alle dikst welken willen. Dwang zitten ze in de top 40. Harder dan ik spender kan, op Q, zometeen muziek van onder dan en Jack en ook Overbach. Zij staan precies in het linker rijtje. Mazelway, zo meteen op 20.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 Gooi die luiertas maar vol! Nu bij Kruidvat stapelkorting op luiers en luierbroekjes. Zoals drie pakken voor 26 euro en vier voor maar 30 euro. Ja, yeah, baby! Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor deze. In hogeval 5. Oh, uh, flits maar is Verkeersinformatie. Q. Eén vertraging die er een beetje toe doet. Op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen de Schip Holtonnel en de Nieuwemeer. Vijf kilometer. Een kwartier. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Welke controle langs langs A2 naar Amsterdam. 45,2. Langs de A8. Uh, bij 8,7. Waar is dat dan? Dat staat er helemaal niet bij. Ter hoogte van Koog aan de Zaan. Nou, zie maar. En de A35 naar Enschede. Bij paal 59,3. Q. Vandaag staat geen enkele plaatsnaam bij. Zometeen op 19 Aerojet, Aloe Black, maar eerst wordt het linkerrijntje afgetrapt door Ovenbach en Miles Away. 20. It started in my soul days. So take me to the clouds where we can fly away. And if it sounds good. In My World. Je hebt nog steeds één nieuwe binnenkomer van me te goed. Ja, en die is voor Harry Styles, hoe kan het ook anders? Eerst z'n ex, Taylor Swift, Open light.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 blijft staan op 18 met open light. Carla stuurt in een berichtje in de Q-app. Ik denk volgende week Harry Styles gewoon op nummer 1. Ja, het kan... is in ieder geval de hoogste nieuwe binnenkomer op nummertje 17. Nou, ja, en ik ben helemaal in shock. Het is gewoon niet uitverkocht. Al die shows van Harry Styles. Ik denk gewoon echt, dat gaat gisteren in de verkoop. Elf uur s ochtends, paap, alles weg. Er zijn nog heel veel tickets over. Het schijnt vooral met de prijs te maken te hebben. Sommige tickets zijn gewoon een goede 300-400 piek. En dan, euh, nou ja, dan zit je ergens niet, niet eens op de allerbeste plek, jammer genoeg. Maar goed, we gaan het merken. Waarschijnlijk verkoopt het nog wel uit. En het is ook absoluut nog steeds wel de week van Harry Styles, hoor. De Together Together Tour is dus van start de verkoop Shows in de Johan Cruijff Arena. Uh, en daarnaast kwam vorige week ook zijn eerste single sinds vier jaar uit. Een voorproefje op een album. 17. De hoogste nieuw binnenkomer. ex alarmschijf Aperture van Harry Styles. Deze week dus op 17 in de top 40 op Q. Damiano David, ja, en het is een beetje een, een crewbruggetje... maar een hele lieve luisteraar die echt al vanaf het moment 1 dat ik bij Q was... luisterde hij, David. En David is niet zo lang geleden overleden. Uh, maar zijn vrouw Simone is ook een vriendin geworden in de Q-app... luistert heel veel. Nou, die is nu door de spulletjes aan het gaan, aan het opruimen. Uh, en die is de petjesverzameling van David tegengekomen. En die vraagt zich af, is er iemand die petten verzamelt die die graag wilt hebben? Nou, mocht je het tof vinden, Q Music App. I was a ghost, I was alone oh, To a gene, kiss again oh, Given the throne, I didn't know how To believe, oh. Matrix en Golden in de top 40 op je Music. Zometeen het nieuws van 5 uur met Danny Vos. Ja, dat komt uit Utrecht. Een visser daar heeft een nogal bijzondere middag achter de rug. Huh? Ja. Zwacht dus wacht tot het liedje voorbij was. Oh. <lacht> Ga je in 2026 veel de weg op? Let dan even goed op.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 Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bij holte ontsteking? Gebruik de nieuwe neusspray bij holte ontsteking van Avogel. Een bewezen effectieve spray voor de snelle verlichting van symptomen. Avogel. Ervaar pure plantkracht. Weet je nog? Toen je voor het eerst een Mercedes zag rijden en dacht... Wauw. Ooit. Ooit. Is nu.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 Bedrijfsoftware die altijd werkt. 5 wow. uur goedemiddag Kim Music van nu.nl. Met Danny van. Ja, goedemiddag. We beginnen met Nederlands sportsucces. Lucinda Brandt is wereldkampioen veldrijder geworden. In